Irak beschikt, bewezen ook door de VN, over massavernietigingswapens. En het is nu zaak dat op zo kort mogelijke termijn de inspecteurs naar Irak teruggaan en daar hun werk kunnen doen wanneer ze maar willen en waar ze maar willen.